Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Oh, oh. Jan van de Putten met het NOS Journaal. Filosoof, schrijver en columnist Maxime Februari krijgt de PC-hoofdprijs. De jury roemt hem onder meer vanwege zijn stijl... die een effectieve dam opwerpt tegen eenduidigheid, stelligheid en onwrikbaar gelijk. Maxime Februari debuteerde in 1989 met de roman De Zonen van het Uitzicht. Later volgden romans als De Literaire Kring en Klont. Ook publiceerde Februari veel essays en beschouwingen. Aan de PC-Hoofdprijs is een bedrag verbonden van 60.000 euro. De prijs wordt uitgereikt op 26 mei. De komende jaren worden er minder kinderen geboren dan verwacht. CBS heeft het gemiddelde kindertal per vrouw iets verlaagd naar 1,7. Naar verwachting overlijden er over 20 jaar meer Nederlanders... dan er baby's worden geboren. De bevolking groeit daarna nog wel, maar dat komt door de komst van migranten. Nu heeft bijna een kwart van de inwoners een migratieachtergrond. CBS verwacht dat in 2060 dit voor bijna 40 van de bevolking het geval is. Ondertussen stijgt het aantal ouderen fors. Waarschijnlijk zijn er over 20 jaar twee keer zoveel 80-plussers als nu. Een rechtbank in Pakistan heeft oud-president Musharraf ter dood veroordeeld. Zij is schuldig bevonden aan hoogverraad en het ondermijnen van de grondwet. Musharraf kwam in 1999 aan de macht in Pakistan door een staatsgreep. In 2007 riep hij de noodtoestand uit om zijn macht als president te vergroten. Hij woont nu in Dubai. Op Schiphol hebben familieleden en veel fans vanochtend vroeg de Nederlandse handbalsters onthaald. Het toestel landde rond half vijf. De handbalploeg schreef zondag geschiedenis door in Japan wereldkampioen te worden. De handbalsters zijn toegevoegd aan de genomineerden voor sportploeg van het jaar. Die prijzen worden morgen bekendgemaakt. Het weer nog op de meeste plaatsen droog en af en toe zon. In het westen wat meer bewolking en met 12 tot 15 graden is het erg zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 ZFM. Oh, ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met men NU. ZFM luncht! Alle reclame-uitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing. Lois, Lois, Lois, for girls and boys. Lois corduroy Jackets. Lois corduroy Broeken. Lois Jeans Jackets. Lois Jeans Broeken. L-O-I-S Lois zit als gegoten. Lois, Lois, Lois, for girls and boys. Verkrijgbaar in het Dumpaleis Nieuwe Dijk 153 in Amsterdam. Lois, Lois, Lois, for girls and boys.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 Aw, oh, get on! Daar zijn we weer. Het muziekmuseum via je eigen lokale radio. En deze week hebben we rondleiding langs week 50. En dat is de week waarin we in Nederland in 1980 wakker worden... met het schokkende nieuws dat John Lennon voor het Dakota-gebouw New York... is vermoord door Mark David Chapman. John Lennon is 40 jaar geworden. Dit is de week waarin Elvis Presley op 10 tot en met 16 december 1973... in de Stax Studios in Memphis is voor plaatopname. In totaal worden er 19 nieuwe tracks vastgelegd. Waaronder My Boy, Loving Arms, Spanish Eyes... en het nummer wat we net hoorden, Promised Land. Elvis Presley wordt begeleid door onder andere James Burton... Norbert Putman, David Briggs, J.D. Sumner en Susan Pilkington. Deze opnamen worden geproduceerd door Felton Jarvis. Straks tijdens deze rondleiding een zanger die na een feestje om het leven komt... als hij door bedrijfslijster van een motel wordt neergeschoten... En muziekvrienden, dadelijk ook nog een Britse zanger die zich over een boek over Paul McCartney nogal opwint en daardoor misdraagt. Wow. En we hebben de oude top 40, week 50 uit het geboortejaar van Pascal Jacobsen. Kennen we natuurlijk als Nederlandse zanger en gitarist van Bluff. En Robbie Williams is ook uh, geboren in datzelfde jaar, Britse zanger. Op nummer 1 in die top 40, week 50 staat een liedje van een uh, Britse zanger... geboren in 1947 in Zuid-Engeland. Inmiddels is hij overigens uh, officieel inwoner van Australië. Het is zijn derde single en zijn eerste nummer 1 hit en zijn enige ook in Nederland. Het liedje begint met de volgende tekst. I was traveling down the road, feeling hungry and cold. Klinkt als een zielig liedje, zou je denken. Toch? Maar dat is het niet, want er wordt zelfs in gedanst. Goed. En we hebben de langspeelplaat van de week. Is deze week een mm, album van een Nederlandse band. Nederlandstalig album ook. En het werd de eerste Nederlandstalige plaat op CD in 1983. Straks ook nog muziek van een legendarische Amerikaanse bandleider. die tijdens een vlucht van Engeland naar Parijs in 1944 van de radar verdwijnt. En nooit is er iets meer van hem vernomen. Dat is een bizar verhaal, we gaan het je vertellen en muziek van het draaien. Oudste nummer is uit 1941, Allemachtige. Maar we gaan nu naar zaterdag 25 april 1967. Ladies and gentlemen, The Beatles. The Beatles.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 in every single scene although i'm quite aware that here and there are traces of the care This odd diversity of misery and joy. I'm feeling quite insane and young again, and all because I. could employ, a little magic that would finally destroy, this dream that pains me and enchains me, but I can't. Vrienden, wat een stem. Diana Washington heet ze. Ze overlijdt op 14 december 1963 aan een overdosis pillen in combinatie met alcohol. Ze is vooral bekend van haar duetten met Brooke Benton. Zoals Baby, You Got What It Takes en A Rocking Good Way. Dankzij een reclamespotje voor Levi's Spijkerbroeken... wordt in 1992 haar versie van Mad About The Boy... een liedje van Noah Coward, daar 32, een grote hit in Nederland. Diana Washington is 49 jaar geworden. Wij luisterden niet naar die versie, Mad About The Boy... uit uh, 1961 voor die tv-commercial... want die werd uh, opgenomen met het orkest van Quincy Jones. Nee, wij luisterden naar een versie uit 1952... wat ze toen al opnam met uh, het orkest van Walter Ruddle. Mad About The Boy. Ja, echt een Uitvoering, ja? Absoluut. Muziekvrienden daarvoor natuurlijk muziek van de Beatles. Want vanaf 8 december 1967 ligt de dubbel EP, Magical Mystery Tour, van de Fab 4 in de platenwinkel. De 2.45 toeren singles met elk drie tracks zijn verpakt in een luxe hoes waarin een boekwerkje zit met foto's uit de gelijknamige televisiefilm. De kleurenfilm wordt op 26 december 1967 door de BBC in zwart-wit uitgezonden. De soundtrack bestaat van de Magical Mystery Tour uit de liedjes You Mother Should Know, I'm the Walrus, The Fool on the Hill, Flying, Blue Jay Way en natuurlijk de Magical Mystery Tour, het nummer wat we net hoorden. Het nummer wordt opgenomen op 25 april 1967, in ieder geval de basistrack. Later worden er nog vier trompetisten overheen gedupt. Het nummer werd in de tijd geschreven door Paul McCartney. Muziekvrienden, straks de Langspeelplaat van de Week het is een uh, album van een Nederlandse band. Ze zingen Nederlandstalige muziek. En dat werd de eerste Nederlandstalige album wat op cd verscheen in 1983. En de muziek die ze maken is ska en reggae. Nou, dan weet ik het wel. Maar goed, voordat we naar die Langspeelplaat van de Week gaan, gaan we eerst naar die top 40. En wel naar de... Dit is de, Dit is de... Dit is de... parade, Dit parade. parade. Nummer 6. Aan ja, die top 40 zit een tipperade gekoppeld. En op nummer 6 in die uh, lijst zijn 30 liedjes. Uh, staat een nummer van een uh, Engelse uh, rockband. Met zanger, gitarist en componist Paul Carrick. De band heet Ace. Bracht in de tijd uh, drie albums uit. En twee singles. Beide liedjes komen niet verder dan de zo Ook zoals uh, dit nummer How Long. Die uh, Paul Carrick speelde ook nog in de tijd in Squeeze en Mike en the Mechanics. Maar goed. Eerst Ace dus. Met... How long? ...zegt dat het liedje over overspel gaat. Maar daar gaat het niet over. Ja, een soort van overspel. Zanger en componist Paul Kerk kwam erachter... ...dat de bassist van uh, Ace, Terry Corner... ...dat hij ook samenwerkte met de Sutherland Brothers. En hij wilde wel eens weten hoe lang hij dat al deed. Goed, nummer 6 dus uit die tipperaden, Muziekvrienden, dan is het nu tijd voor... ...inderdaad, de langspulplaat van de week... En, uh, het is een Nederlandstalig album uit uh, 1983. En het was de eerste album wat ooit op cd verscheen in uh, dat jaar. Het is van de band Doemar, ja, opgericht door toetsenist en zanger Ernst Jans... samen met bassist en zanger Piet Dekker. Ja, inderdaad. Later kwam er en die vrienden pas bij de band. Dankzij de single De Bom in 1982 groeit Doemar uit... tot een topgroep met alle media-aandacht en merchandising die daarbij hoort. Er ontstonden hysterische toestanden rondom de formatie. De band werd de populairste groep die de nederpop ooit gekend heeft. In 1979 wordt een eerste album uitgebracht. Op deze plaat staan maar twee reggae-nummers. Nederlandstalige ska en reggae zou later uh, immers hun uh, handelsmerk worden. Virus is hun vierde album uit 1983 en uh, de band zou een jaar later stoppen. En is deze week de langspeelplaat van de week. Op de LP horen we uitsluitend ska en reggae muziek. Alle songs worden gecomponeerd door Henny Vrienden en Ernst Jans. Beide doen ook de leadzang in hun eigen nummers. De eerste single van dit album, het nummer PA, bereikt op 12 maart de nummer 1 positie in de Nederlandse top 40 en stond twee weken bovenaan. Het was hun tweede en tevens laatste nummer 1 hit. Bijzonder is dat op het album niet gedrumd wordt... door de vaste drummer van de band, Jan Pijnenburg. Hij was nog steeds herstellende van een auto-ongeluk in april 1982. De drummer op dit album is René Kollum. Hij had al eerder gedrumd bij Doe maar, zoals ook op het derde album van ze, Doris Day en andere stukken. Deze week, de Langspeelplaat van de Week. Een album uit 1983. Van een legendarische band, Doe maar, Hun laatste album, studioalbum wat ze maakten, het album Virus plaats van de week. We maken Ooh, <gasps> studioalbum van uh, Doemar. Ze brachten later nog een uh, live dubbelalbum uit. Het album Virus uit 1983. En uh, een hoop moeders van uh, de tienerfans van Doemar die waren helemaal niet zo blij met deze plaat. Want er stonden nogal uh, pittige teksten op. Zoals uh, dit liedje bijvoorbeeld. Laat je niet naaien. Maar dat uh, is natuurlijk gewoon een verbastering van laat je niet naaien. En zo staat er ook nog een ander liedje op deze plaat. Je loopt je lul achterna. En in het uh, liedje Heroïne wordt er nog behoorlijk uh, wat gevloekt. Muziekvrienden, het is weer zover. We hebben een top 40 gekozen uit week 50. Welk jaar? Ja, dat is nog geheim. We zippen er langs. 40 tot en met uh, nummer 11. Ik lees de top 10 en we draaien de nummer 1. in. Op nummer 1 staat een uh, liedje van een uh, zanger uit uh, het zuiden van Engeland. Hij woont inmiddels in uh, Australië. En het liedje begint met de volgende tekst. I was traveling down the road, feeling hungry and cold. De enige echte. Tot 40. Nummer 40. Nummer 40. Er staat een lied uit 1958. In de tijd geschreven door Johnny Otis. En het liedje was in de tijd uh, de opvolger van I Shot The Sheriff. We hebben het hier over Eric Clapton. I Shot The Sheriff is gecomponeerd door uh, Bob Marley. En dat was een grote hit. Dit was de opvolger. Maar ah, dat werd helemaal niet zo'n grote hit. stond maar drie weken in de top 40. Willie and the Handjive. Deze top 40 staan er acht Nederlandse producties, zes nieuwelingen, één Duitsstalig liedje... En uh, zeven Nederlandstalige liedjes. Dat is uh, uitzonderlijk. Soms hebben we helemaal geen Nederlandstalige liedjes in zo'n oude topfeer. Maar nu dus zeven. En dit is de eerste die we tegenkomen op nummer 39. Al staat het water tot aan mijn lippen. Lieve Lieveling, ik laat je niet glippen. Je stopt mijn sokken en je maakt me prakkie klaar. Je doet me sloffies aan mijn voeten en je leest mijn krantje voor. Je komt bij mij niet weg, daar zorgt deze jongen voor. Begin nou niet te kleuren, want je weet wat ik bedoel. Geen vrouw op de hele wereld waar ik meer voor voel. Sokkies stoppen, schoentjes poetsen, dasje goed en kijk goed uit. Ik ga ze weer verdienen, Eveline. Sokkies stoppen, zo heet het. Nico Haak en zijn paniekzaaiers had uh, wel twintig hits in Nederland. En dit vind ik zo'n liedje wat we eigenlijk het volgende deel zouden moeten draaien. Het is van oorsprong een uh, Frans-talig lied. Message personnel, wat we kennen van François in De tijd uh, gecomponeerd door Michel Berger. En met een Nederlandse vertaling. Ik denk van uh, Lennart Nijg, schat ik zo. Staat het in deze top 40. Als je komt, dan zal ik thuis zijn. Toen ik de telefoon opnam, wist ik het al. Daar ben jij? Een voorgevoel van toch... toch na al dat alleen zijn... te lang alleen zijn kom je. Je zei we moeten praten. Of misschien niet praten. Maar zo kan het niet langer. Ik kom gauw, maar je zei niet wanneer. Een liedje over een scheiding. Gezongen door Willeke Alberti. En nu zijn we toe aan een plaatje waar we door gestoken worden. 37 van haar eerste album op die plaat staan. Bijvoorbeeld Never Can Say Goodbye, Reach Out, I'll Be There. En ook dit liedje. Werd niet zo'n hele grote hit. Maar het is een geweldig goed nummer. In de korte uitvoering dan op single. We gaan hem het tweede gedeelte draaien. Gloria Gaynor. And en zo heet het ook Honey Bee. Come baby sting me. Nou. Middels zijn we bij... Uh... Een liedje wat ik eigenlijk een beetje vergeten was. Ja, ik ken al die grote hits wel van hem. Forever and Ever, Goodbye, My Love, Goodbye, My Friend to Win. Schönes Mädchen aus Acadia. Maar deze, kennen we die nog wel. In the silence of this dark and lonely night. Here I lie and watch a fading star. Once again I wait to face the night.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 Toen hij zei, ik maak een liedje voor jou. Ik zie je roosje, roosje. Ik geef je roos elke dag. Gezongen door Jacoba Adriana Hollestelle. En ze noemde zichzelf Connie van der Bos. Dat is wel, uh, e <laughs> wel logisch eigenlijk, weet ik. Oh, Goed, het was samen met het liedje Sjaki van de Hoeken haar grootste hit in Nederland. Een roosje, mijn roosje. Maar muziekvrienden weten we al uit welk jaar. Come on and dance, dance, dance. I wanna dance with you. Ja, welk jaar, muziek, vrienden? Het is het jaar waarin Jesus Christ Superstar best verkochte album is. Het is de original soundtrack van de film, dus ja. and You're You're and then we sing. Weet je, het Amsterdam met zeer commerciële muziek. Zoals ook de liedjes waar ze hits mee hadden. Is Everybody Happy and One and One is Two. <tied> Nieuw in de top 40. En het liedje wat we net hoorden, Dance, Dance, Dance. Dit is de eerste Niebeling in de top 40 Duitsstalige muziek. Zo straalt die laatste zonne. de avond had begonnen. geest aan mij voorbij, bye, bye. Mein Herz fängt an zu schlagen, ich wage es nicht zu fragen, bist du heute für mich frei? Doch mein Tanz in der verwelle, im goldenen Licht der Sterne, da seh ich dich ein zweites Mal und wir haben uns gefunden, zu schnell vergehen die Stunden auf diesem Sommerball. Marie En zo heet het liedje ook. Het nummer van Ludwig Frans Reiter. Hij was ook acteur. Hij speelde in een speelfilm bijvoorbeeld samen met Conny Freuboes. Maar hij noemde zichzelf al in 1959 Rex Guildo. Nieuw! Nieuwe, nieuwe, nieuwe, nieuwe. Tweede nieuweling. Een liedje speciaal gemaakt voor een radiostation: Radio Noordzee Internationaal. Het liedje geeft ze de kans. En geef ze liefde. Zet je dus in voor iemand anders. Geef ze een kans en laat ze niet alleen. Geef ze een kans gewoon te leven. Geef ze je hartje geest je handen. Geef ze een kans. Waar moet het anders heen? Een tekst geschreven op het liedje Geef mij je hand van Siska Peters, wat een jaar hiervoor een hit was. En het was. Therese Stijmet samen met het Noordzee Koor. Een benefit-single gemaakt speciaal voor het voortbestaan van Radio Noordzee. Een laatste noodkruis. En dit is een uitvoering nog heen. samen met de DJ's. Wij te zijn. Jij. Maar die stopt niet en die uh, top 40. Nee. Een historisch plaatje, dat sowieso. Maar laten we het gewoon vergeten. Ja, het is leuk om het weer even terug te horen. Maar... Deze vergeten we niet. Vladimir Tax heet hij. 31, dus Bridges Are Burning van Wally Tax, want zo heet hij. We kennen hem van uh, Miss Wonderful. Nou, wel een grote hit voor. Maar dit vond ik wel goed. dat Bridges Are Burning. Dus we zijn inmiddels beland bij nummer 30. Daar vinden we een uh, producer van veel soulmuziek. En een keer een solo-singeltje. Heng We begon bij het uh, Tamla Motown, moeten we zeggen natuurlijk van uh, Barry Gordy. En later uh, ging hij naar andere platenmaatschappijen zoals uh, bijvoorbeeld uh, CBS en MGM Records. 30 dus in deze Nederlandse top 40 Hang om. In der Baby, laat ik het goed zeggen. En nu een liedje over uh, Jan, Pier, Chorus en Corneel. En waar denk je dan aan? Zeker, dit zeemanslied. Oh. In de tijd, onder de Zeemansliederen, die, dat genre... was ook het uh, liedje van Tom en Dick, Bloody Mary... Kapere varen van Funkus op nummer 29. Nieuw. 28 nu, een nieuweling van Queen. She keeps him always a in a pretty cabinet. the cake she says, just like Marie Antoinette. A building remedy for Christopher Kennedy. At a time, an invitation you can't take care. MUZIEK Het was een vierde single, werd een redelijke hit. Queen, nieuw. Welk jaar, muziekvriend? Het is het jaar waarin de Belgische wielrenner Eddie Merckx de ronde van Frankrijk wint. Hij doet dat voor de vijfde en laatste keer. Ja, volgens mij won hij ook vijf keer de ronde van Italië. De ronde van Spanje heeft hij ook gewonnen. Drie keer wereldkampioen. Ongelooflijk een goede renner. Muziek nu van de Nederlandse bodem. Half, zou ik zeggen. Sherman heet hij. Komt van Curaçao. dus ja. Hij verhuisde in de jaren 70 naar Amsterdam. Had daar een aantal hits zoals ook. Dit liedje dus I wrote you a letter. kennen zijn stem ook op uh, het liedje Stars on Stevie. Wat hij uh, zong voor Jaap Echemond. Ja, Stars on 45. 26 nu. Het is, Kou is gekomen. Kauw worden bon.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 Nou, hij is er helemaal blij mee dat de winter weer in het land is. Ben Kramer, 26 dus, in die top 40. En dit is een liedje wat lijkt op Rock the Boat. Luister maar eens goed. Ja, logisch. Dat is de volgende tijd. News Corporation. Nieuw. Dat was dus 25 Rocking Soul heet dat. 24 nu, dan als summer van haar eerste LP. Zo heet het album ook. Lady of the Night. Het was in de tijd de opvolger van The Hustage. Kwam ook van deze LP af. Ja, ze werd ook legendarisch in Van Oekel's discohoek. zouden we dus. Op 24. Tiny bopper muziek nu uit Groot-Brittannië. Typische Britpop zou je moeten zeggen eigenlijk, hè? De band The Rubens. Yeah. Hoort je die zang ook alweer? Hij had een naam geleend van een bekende schilder, toch? Die op binnenkomen plaat 23, The Rubats met Jukebox Jive, en die zanger, Paul Da Vinci inderdaad. Dat ja, is natuurlijk vernoemd naar Leonardo Da Vinci, een uh, beroemde schilder en filosoof en natuurkundige. Want die Paul Da Vinci heet uh, van zijn uh, eigen naam heet die Paul Leonard Brewer, dus hij dacht natuurlijk Leonard, Leonard, dat zit wel dicht bij elkaar, dan noem ik mezelf gewoon Paul Da Vinci. Leuk idee toch zou je denken. Tini Bopper bent dus op 23. Nu 22. Don't you know dry? Take away the Albertus Petrus Henrikus Gerardus Westerlaken. Zal uit het zuiden van het land komen, kan niet anders. Klopt, uit den bos komt hij. Overleed al in 2015 naar een noodlottig uh, ongeluk met een fiets en een uh, driewieler 2015 was dat Albert West. Een artiestenaam met het nummer Simon 21 nu de Classics. Yellow sun, yellow sun of Ecuador. En zo heet het liedje ook Yellow Sun of Ecuador. De band komt oorspronkelijk uit Stramprooi. Limburg is dat, van als een showorkest, later als een band. Nummer 20. Er speelt een kind bij u op straat. Toch wordt er zacht over gepraat. Want voor hoe lang speelt nog dat kind? Geef nu uw geld... Is niet te laat, uw schuld is groot. Leven of dood als u niet geeft, waar voor het leven? We zijn inmiddels bij het linker rijtje van het gedrukte exemplaar van de Nederlandse top 40. Een liedje speciaal gecomponeerd voor de inzamelingsactie ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de NCAV. En het 25-jarig bestaan van het koningin Wilhelmina Fonds. Met geld ingezameld, zal ik je zeggen. En heel veel, uiteindelijk meer dan 50 miljoen. En hebben het natuurlijk over guldens. Nee, euro's hadden we nog niet. En de gat was dat vader Abraham had een liedje gecomponeerd. Wat we net hoorden. Dus geven voor leven. En had gezegd als er nou meer dan 50 miljoen gulden binnengehaald wordt. Dan haal ik mijn baard eraf. Nou, hij was dus zijn baard kwijt. En weg zijn imago natuurlijk. Dus hij heeft uh, daarna nog een tijd lang moeten optreden met plakbaarden. Mooi wel. In 19 hoorden we Far, Far Away van de Britse band Slate. Een liedje in de tijd gecomponeerd door de zanger en de bassist. bent die in de tijd geproduceerd door Chess Chandler. En wat horen we nu? De zeer commerciële muziek. Een Vlaams-Britse band. De band heet Octopus... I'm so in love with you. 17 uur. Een liedje speciaal gecomponeerd... door de heren van Ten cc Het gaat over die stomme... liefdesliedjes eigenlijk. De Silly Love Songs. De tijd van het album Sheet Music, wat een keer de langspeelplaat van de week is geweest in het Muziekmuseum. Zometeen op nummer 1 hebben wij een lied van een Britse zanger. En uh, het liedje begint met de volgende tekst: I was traveling down the road, feeling hungry and cold. Azielig ja, liedje, zou je denken, maar ik zou. Oh, er wordt uitgebreid in gedanst. En daar gaat het ook een beetje over. 16 nu? We kennen hem allemaal, George McGray. I Can Leave You Alone, zo heet het ook. We kennen Gwen McGray kennen we natuurlijk ook. Sinds de tijd zijn vrouw. Maar inmiddels is hij getrouwd met een Nederlandse vrouw. Yvonne Bersma. We zien, woont hij wel in Nederland. Serenade such were the plans I'd made For she was a lady and I was a dreamer Only liedje gebaseerd op Henry Watsworth Longfellow geschreven door Neil Diamond en noemde het Longfellow Serenade 15 was dat dus in die top 40 14 we komen een keer tegen, dadelijk nog een keertje, het uh, Kung Fu Fighting. Ja, want dat was natuurlijk een mega hit van hem. En die stond langer, die top 40, en had op 1 gestaan. En dat was dus in de tijd de opvolger: Dance the Kung Fu. Muziek uit Twente, nu. Zo heette Tennessee Town en de opvolger van dit singletje was in de tijd Dingedong. Twaalf nu, nog een klein stukje ervan. Percy Sledge met My Special Prayer. En op nummer elf, er is die nog een keer, Kyle Douglas. Maar dan met die enorme grote hit, stond al elf weken in die top 40. Ik weet niet hoeveel weken het op één had gestaan. We gaan de top 10 in. Het beeld van de wekelijkse beschuivingen aan de top van de Nederlandse hitparade. Het overzicht van de nationale top 10. Top 10! 10. 10. 10. 10. Muziekvrienden, we hebben een oude top 40. Week 50. 19. 74. Daar komt hij, de top 10. Nummer 10, de Teenie Bopper Band van Catapult, een productie van Jaap Eggemond. Nummer 9, Sad Sweet Dreamer van de Sweet Sensation. Nummer 8, nog een productie van Jaap Eggermond Swinging on a Star van Spooky and Sue. Nummer 7, een liedje wat uiteindelijk op nummer 1 terecht zou komen, I Can Help van Billy Swan. Nummer 6, nummer van de Cats uit Nederland, Come Sunday. Wat kunnen we die nog ons herinneren? Nummer 5, de band Mud met Lonely This Christmas. Nummer 4, Traffic Jam van Sailor. Nummer 3, een liedje wat we het tweede gedeelte gaan draaien. You Ain't Seen Nothing Yet van Backman Turner, Overdrive uit Canada. Nummer 2, Sing A Song of Love van de George Baker Selection. En op nummer 1, een dansliedje. It's now number 1. Nummer 1. there i can dance of course i can dance i'm sure i can dance i'm sure i can dance i can dance The Music Museum. Het Muziekmuseum. De langspeelplaat van de week. Ze legt haar koele handen op een voor en kijk me even onder. Help me bij het drinken van wat water Als het erbij blijft nog even bij me staan Nachtzuster Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster Ik brand van binnen Nachtzuster Doe aan de Wat ben ik zonder al je zorgen? Nachts, Haal ik de morgen? Nachtzuster